Lot Lewin met het NOS Journaal. De Duitse zaken heeft Turkije opgeroepen om de noodtoestand zo kort mogelijk te laten duren. En alleen in te zetten tegen verdachten van de koep en niet tegen politieke tegenstanders. Dat zei hij in een reactie op de noodtoestand die de Turkse president Erdogan heeft aangekondigd gisteravond. Die geldt voor een periode van drie maanden. Terreurgroep IS heeft een video op internet gezet waarin wordt gedreigd met meer aanslagen in Frankrijk. Volgens Franse media komen in de video twee jihadisten aan het woord die de aanslagpleger van Nice feliciteren met zijn daad. Er wordt gedreigd met meer van dit soort aanslagen, specifiek in Parijs, Nice en Marseille. In de video worden ook twee mannen onthoofd, IS noemt ze spionnen. Ted Cruz, de voormalig tegenstander van Donald Trump... in de strijd om de republikeinse kandidatuur voor het presidentschap... is tijdens de grote partijbijeenkomst uitgejoeld. In een toespraak feliciteerde hij Trump met de nominatie... maar riep de republikeinen niet op om op Trump te stemmen. Cruz zei dat mensen met hun geweten moeten stemmen. Trump reageerde verontwaardigd en zegt dat Cruz zijn belofte heeft gebroken... door niet duidelijk zijn steun uit te spreken. Honderden demonstranten zijn in Yerevan slaags geraakt met de politie. In de hoofdstad van Armenië is al sinds zondag een gijzeling gaande op een politiebureau. De gijzelnemers eisen dat hun oppositieleider wordt vrijgelaten. De demonstranten voor het politiebureau steunen de gijzelnemers. Ze gooiden met stenen naar de politie die de groep vervolgens uiteendreef met traangas en rookbommen. De politie rolt gemiddeld 16 henneplantages per dag op. Dat blijkt uit cijfers over 2015 die NRC opvroeg bij de politie. In totaal ging het afgelopen jaar om ruim 5800 plantages. Dat is vermoedelijk een vijfde van de bestaande kwekerijen. En dan nog het weer. Het wordt vanmiddag 23 tot 28 graden. Eerst nog vrij zonnig, later op de dag kans op wat regen en een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate.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 Bij het programma Goedemorgen Zandvoort. Uh, vandaag gepresenteerd door onder andere Ben. En goedemorgen Cor. Ja, binnen ben Cor. Je. Vandaag weer. Ja. Nou, de techniek wordt gedaan, gedaan door Casper uh, Gurensen. Uh, redactie door Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. En de eindredactie door Gerry Rutte. Ik moet nog even een bedankje doen aan de heren van de techniek... die uh, heel hard gewerkt hebben om uh, deze zender toch weer uh, beschikbaar te krijgen. Ja, ik wist ook uh, inmiddels wat het uh, probleem was. Dat heb ik natuurlijk ook gehoord. Maar de zender was inderdaad uh, kapot door een kabel... die niet meer goed was naar de antenne. Dus alsnog, heren, TD'ers, bedankt. Wij, tegenover ons uh, zit inmiddels al Boudin. Goedemorgen. En wij gaan het hebben over Beach Club 10... het beste strandpaviljoen van Noord-Holland. Daarna praten we met uh, Laura van der Plas over een skateboard in Zandvoort... En we hebben een nieuwe ondernemer in Zandvoort, Blue Sea Sushi Restaurant. Dus ik ben erg benieuwd wat dat gaat worden. Ik heb vanmorgen nog even kijken wat er allemaal te eten is, maar het ziet er goed uit. Ja? Nou, dan ga ik straks ook even kijken. Ja. En dan hadden we nog het onderwerp over de politiek wat niet doorgaat, want de betrokkenen die is niet in staat om te komen. Dan gaan we misschien wel even over grondsen en misschien ook nog een beetje over de windmolens. Dan gaan wij praten over schilderen aan zee met Art Pup, Geraldine Viss en William Lord we komen dat toelichten. En daarna hebben we het als laatste onderwerp, de renovatie van de flatgebouwen Noordtoor AG Architecten. En hoe staat het met het ontwerp van het Watertorenplein? Ik denk goed. Ik denk dat uh, het moeilijk wordt om te kiezen. <laughs> eindelijk, eindelijk gebeurt er eens wat op dat plein. Uh, en wie het ook gaat worden, uh, het zal er fraaier uit gaan zien als het nu is. Dat, uh, dat ben ik wel zeker, ja. zeker van. Ja. En goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Helemaal ontspannen met een kopje thee. Ja, zit uh, Bodien tegenover ons, Bodien Staring van uh, Strand 10. Beachclub 10 moet ik zeggen. Uh, Jullie, dit is jullie eerste seizoen, voor jou niet, want ik zie jou daar al jaren rondlopen. Hoe lang loop jij daar al rond? Zes jaar voor ons. Zes jaar al. Ja, en nu het eerste jaar voor onszelf, Bas en ik. En uh, ja, toen gelijk prijzen met de prijs in ontvangst mogen nemen. Hele, hele verrassing. Het schijnt dus dat alle strandtenten meedoen. Uh, we hebben het één keer op Facebook gedeeld... En heel veel met strandtenten mm -hmm. met ons. En uh, hieruit, uh, nou ja, hierop is gestemd. Beste strandtent van Zandvoort. In, dat, uh, in die rubriek. En, uh, van Zandvoort of van Noord-Holland? Nou ja, je kon stemmen op alle strandtenten in Zandvoort. Yeah? Voor onze regio. Dat kon je ook gewoon vastzetten op Facebook. Dus zo hebben wij het ook gedaan. Dan hoefde je alleen maar op de, op de link te drukken. Mm -hmm. En dan kon er gestemd worden. Alleen stemmen kunnen natuurlijk ten alle tijde gekocht worden. En kan beïnvloed worden. Dus er zijn uh, uit de organisatie van Koninklijke Horeca Nederland en Strand Nederland zijn er ook nog twee mystery guests langs geweest. En die beoordeling wordt hoger gewaardeerd door de, door de stemmen. Ja, ja. Ja, dat okay. klopt. Ja. Ik, uh, heb een aantal weken geleden hebben we de organisator uh, gesproken bij Zondvoort. Uh, of zaterdag of zondag, weet ik niet okay, meer. Yeah. En die vertelde inderdaad over de, de mystery guests. Die dan uh, stiekem overal toe worden gestuurd. Yeah. Om te kijken hoe het eraan gaat. En dan hebben ze dan een lijst van 40 punten waarop ze moeten letten. En uh, ook al zou je dan bijvoorbeeld iets niet goed vinden. Je, het is maar één dingetje van die 40. En daarop word je dus uh, op, ja, op beoordeeld. beoordeeld. Ja. ja, dus dat was, uh, daar komen we al over. Er heel goed uit. Uh, het eten wordt gewaardeerd. Nou ja, Chris Kuin uh, is natuurlijk een perfecte chef-kok die heel veel voor ons betekent. Die ook de keuken gewoon echt uh, nou ja, helemaal in de gaten houdt. de inkoop doet en alles daarin regelt. Dus daar zijn we heel blij mee. Uh, ja, de voorkant personeel. We werken gewoon echt met gemotiveerd personeel die het leuk vindt om te werken. Die het ook na 12 uur lang leuk vindt om te werken. Dus ja, vooral ook de prijs. Die mogen wij in ontvangst nemen voor de strandtent. Maar het, het uitzicht ook natuurlijk naar het personeel toe. Dus euh, daarom staat met... da da het ook strontent, beste strontent. Dat is ja. niet beste, nee, beste, beste, nee. beste nee, zeker niet. De beste bodien van nee, zo'n nee. niet. We moeten het met het, uh, met het team doen en dat is gewoon heel belangrijk. Ja, service is altijd een uh, heel mooi woord, maar dat staat wel bij ons voorop. En dat heeft Robin ook uh, ons ingegeven en uh, nou ja, geleerd, laat ik het zo even zeggen. Ja. En uh, zo gaan we ook zeker verder. Hij heeft alleen niet van de vruchten mogen plukken, want hij is nou weg en meteen is jou erop. Ja. Jullie de prijs. Ja, ja, dat is natuurlijk wel heel mooi. Nou ja, hij heeft natuurlijk wel een heel groot aandeel in Beach Club 10 gehad. Um, ja, Eigenlijk hebben wij doorbeduurd op hem. Dus uh, zeker, hij, we, we hebben ook gelijk uh, toen we in ontvangst hebben genomen... hebben we hem ook gelijk gebeld en een berichtje gestuurd. Want hij was lekker van de vakantie aan het genieten. Alweer? Ja, <laughs> alweer. Ja, alweer nou ja met dit weer, dat kan ik me wel voorstellen. <laughs> ja, dat weer... ja, hij heeft gelijk. Ja, hij, uh, hij heeft gelijk. Ja. Uh, die mystery guest die, die komt met een lijst met ongeveer 40 punten. Ja. Uh, heb je de lijst gezien? weet je nee, erop Nee, ik staat? weet het ook totaal. Ik ben echt na gaan denken uh, wie het zou kunnen geweest zijn. Want we kregen uiteindelijk te horen uh, ze mochten, uh, dus je krijgt geld goed voor, dingen, voor, een beach, voor een hamburger of voor een salade en voor twee drankjes. Nou ja, dan ga je toch een beetje na zitten denken heb ik die gast geholpen? Maar ja, het kan natuurlijk ook zo zijn dat uh, ze met z'n vieren kwamen en dat uh, ja, één daarvan misde guest guest. Je komt daar nooit achter. Gelukkig. Nou, ik denk dat het, niet, het is ook niet verstandig om het te weten. Nee, ik vind het ik zou het ook niet leuk vinden om het te weten. Want het is gewoon, uh, kijk ja, iedereen, iedereen kan het wel eens een dag iets minder doen. En voor, vooral mensen zijn ook gewoon maar uh, wezens. En die kunnen ook een, een uh, nou, slechtere dag hebben. het ja. is ook meer dan één mystery guest. En wat ja. hij uh, de vorige keer vertelde, is dat het zijn dan mensen van andere plaatsen die dan daar komen, worden gestuurd. Ja. Maar er kunnen ook mensen zich opgeven die dan bijvoorbeeld zeggen van nou, ik uh, wil wel mystery guest ja. zijn. En dan krijgen ze dan te horen waar ze naartoe waar moeten. ze heen moeten. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dus dat is wel heel uh, goed. Ik ben alleen benieuwd of het uh, twee keer dezelfde mystery guest is geweest of dat het twee keer verschillende is. Dat is uh, nog een vraag wat ik naar de organisatie... Het blijft uh, erg mysterieus. Heel mysterieus. Ik denk ja, dat ze het vertellen. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, nee, nee, dat denk ik ook niet. Maar het, maar het interview, maar ja. dat hebben we nog wel met uh, de organisatie. Ik kan me voorstellen, dat je, je wilt het graag weten, maar aan de andere kant denk je dat de organisatie zegt van jongens, die informatie gaan we niet je nee, geven. Nee, ik wil het ook want, eigenlijk want, niet de verkiezing En dan doe je met ja. alle andere er weer mee. Ik ja. heb uh, ja over uh, zitten denken en gelezen. Maar er zijn natuurlijk meerdere verkiezingen uh, van strandtenten. Van Schoon zandvoorstel, laatst ja, voorbij die komen. Is nu, uh, die loopt nu hè? Ja. En dat gaat over het strand. Ja. Dus niet over de strandtenten? Nee, dat klopt. Uh, er, zijn, er is natuurlijk ook beste terras van Nederland verkiezing. Beste terras van Noord-Holland verkiezing. Die is ook pas ja, geweest. Mis het. Ja, mis van de mis Horika. Horeca. Ja. ja, er is echt van alles gaande natuurlijk. Het is ook om de ondernemer en de werknemers gewoon scherp te houden. Het is ook leuk om daarmee aan mee te doen. Uh, het zet Bas en ons ook weer vooral aan denken. Omdat uh, heel veel strandtenten bij de verkiezing van strandtent van Noord-Holland. strandtent voor Nederland. Heel veel met uh, groene keurmerkwerken. Green key. Uh, zonnepanelen. Uh, toiletten. Nou ja, sensoren. Licht aan, licht uit. Ja, het houdt je toch bezig. En we gaan ook zeker naar de andere prijswinnaars gaan kijken. Wat zij nou, uh, nou ja, beter doen, anders doen dan dat wij hier hebben. Ik was in het uh, in stukje wat uh, volgend was op jullie verkiezing over zonnepanelen. Je haalt ze zelf ook aan. Is dat een, een, een realistisch idee om op het dak oh zeker weten. Ja? Ja. het is alleen wel. Um, ja, het is natuurlijk ook wel heel uniek dat wij onze strandtent nu uitgekozen is tot beste strandtent mm -hmm. van Nederland omdat wij een afbouwstrandtent zijn. Voorheen waren het altijd vaste strandtenten. En met vaste ja. strandtenten is het allemaal wat nou, makkelijker te realiseren. Weet, wil ik niet zeggen. Maar het staat dan wel permanent ja. en wij moeten het altijd afbouwen. Dus daar is nog niet een techniek, een systeem voor. Ik denk dat we in de toekomst daar wel naar kunnen kijken. Maar uh, ja, dat maakt toch wel verschil vast of een permanente of een losse strandtent. Maar mogen jullie dat straks misschien worden? een vaste tent? Uh, zover weet ik niet. Uh, ik zit niet in de gemeente. Uh, volgens mij zijn er wel iets van pilots bezig. Ja, zijn er altijd bezig geweest natuurlijk. Uh, Take 5 is daar het eerste voorbeeld van en er zijn er een aantal gevolgd. Uh, ik weet niet of wij daarvoor in aanmerking komen. Andere vraag, zouden jullie dat willen? Wij staan er zeker voor open, ja. Nou, dan, ja. uh... Ik weet niet uh, of die discussie echt nog aangesingeld wordt. Want volgens mij is het in, in, in 2020 of zo. Wordt daar weer over, uh, over de Ja, mooie tijd. Het ja. is dus ja, een paar jaar verder. En dan uh, kunnen wij een plan inderdaad maken. Ook misschien met inderdaad zonnepanelen. En uh, de hele rest uh, Green Key erbij. Jullie zit natuurlijk allemaal prachtig mooi bij dat gebouwtje. Ja, het de, is de een hele toe. mooie plek. <laughs> dat uh, zeker. Dat moet eigenlijk wel een vaste tent worden. Ja, ja nee, aan de linkerkant zit natuurlijk al een schitterende tent. De haven van Zandvoort. Uh, ja, wij staan er zeker open voor. Uh, het is niet, niet binnen nu en één, uh, twee jaar te realiseren. Maar uh, in de toekomst uh, willen we er zeker over nadenken. Het ja, is natuurlijk een gigantische investering om daar uh, aan te beginnen. Ja. En als, je nu, als je nu al weet dat in 2020 daarover gesproken gaat worden... zou je daar uh, ja, op in kunnen en... spelen, natuurlijk. Ja. Of je dat later dan wil en uit kan voeren, is natuurlijk wat anders. Hey, um... Je hebt net al gezegd, we beduren een beetje voort op het bewind van Robin... Hè? maar jij geeft al een beetje je eigen draai eraan. Is dat eigenlijk het succes van, van Beach Club 10, de, de, de Team Spirit? Ja, dat zeker. Uh, service, gastvrij, dat is uh, uh, wel dus de kracht van team. Uh, vooral ook met elkaar. Het met elkaar willen doen, het met elkaar, het totaalplaatje... Uh, dat zal, krijgt elke medewerker mee... Uh, we leveren één concept van de keuken uit, maar ook van de bediening uit. Mm -hmm. En uh, ja, personeel gemotiveerd houden, dat is wel... Uh, dat is jouw taak meer, toch? Dat is uh, mijn taak en vooral ook Basse's taak. Die is wel de animator en die uh, neemt ze allemaal nog even mee naar de Chin. En dan ga, is het daar nog een wilde nacht. Ja. Ja. Nou, zie ik, ik, wel meer dingen eindigen in de Chin. <lacht> ja. Jo, zelfs uh, culinaire eindigt dat in de Chin. Dat uh, kan kloppen, ja, het ja. Ja. Hoe is dat met Bas? Want Bas is natuurlijk een, uh, een soort nachtbraker geweest in, in de Chin. En nu uh, het strand erbij. Want de Chin doet hij ook nog steeds. Ja, vannacht was hij gewoon nog uh, volledig tot... Uh, hoe, hoe doet hij dat? Gaat hij nou, komt hij overdag bij jou? Of, uh, ja, of slaapt hij niet meer? Nee. Slaapt hij helemaal <laughs> hij niet meer? Te slapen nog? Nee, ja, het is natuurlijk ook gewoon... Uh, in de Chin staat de bedrijfsleider. En uh, dit zijn wel de tijden dat het daar ook heel druk is. Dus dan komt Bas ook natuurlijk gewoon naar de Chin toe. Maar ja, op het strand moet hij ook zijn gezicht laten zien. Dus nou, wat ik zeg, hij is nu... En hij ligt nu nog even te slapen en dan komt hij een om een uurtje of twee naar het strand. En dan gaat hij gewoon oh, de hele trek... nacht door. Ja, dan zit ik toch weer door tot nu of vijf is. Dan is het gewoon door tot vijf. Ja. En vooral natuurlijk vanavond ook nog festival in het dorp. Wat ook weer veel mensen op de brein brengt. Ja. Ja. Uh, hij vindt de chin ook nog gewoon heel leuk om te doen. Het strand vindt hij ook heel leuk om te doen. Dus uh, hij zit nog een beetje ertussenin. Uh, gaat hij toch afscheid nemen van de chin? Ja. Dat, dat ja. is al ja dat lang. is wel uh, op nou ja, de bedoeling. Het is natuurlijk een hele mooie nieuwe uitdaging. Het strand. Wat nu al gaande is. Ja. Hij wil zich daar wel echt voor 100%... Uh, nou ja, hij, dat doet nu al, maar hij wil zich ook voor 150% inzetten voor het strand. En ja, dat zou dan ten koste gaan van het Chin Chin. Een chin heeft hij nu 10 jaar gedaan, met heel veel plezier. Uh, hij vindt het nog steeds heel erg leuk. Hij noemt het ook echt zijn kindje. Mm -hmm. En uh, ja, hij probeert het wel, uh, hij wil het wel in goede handen overbrengen. En um, nou ja, dat de Chin gewoon door blijft bestaan. Weer terug naar het strand. Ja. Um, de beste stranden. dat hebben we al een paar keer gezegd. Uh, uh, ga jij wel eens bij andere te kijken de, hoe, hoe het daar is. Ja, zeker weten. Ja? ja, eigenlijk alle strandtenten in Zandvoort hebben we nu wel een beetje gehad. Bas en ik hebben natuurlijk niet heel veel vrije tijd, dus we proberen het altijd een beetje ergens tussendoor uh, te proppen. En dan ga je op het terras zitten en dan ga je eens kijken wat ja. er om je heen gebeurt. Ja, ja? zeker weten. Ja, en ons, we zaten toevallig met de beste verkiezing, zaten wij uh, met Texel aan tafel. En daar vooraf hadden we nog geen enkele prijs. Heel gezellig mee zitten kletsen. En vooral wat ik zeg, ja, je moet vooral je ogen open houden wat de buren doen. Kijk, het is niet beter goed gejat dan ja, ja. slecht. Ik <laughs> ben zoiets. Ja, dat blijft zo. Ja, en dat blijft zo. Kijk, en het heeft niet eens met jatten te maken. Het is gewoon, kijk, kijk goed naar de buren. En vooral ja. ook, nou ja, ik vind Zeeland een hele mooie kustlijn hebben. Daar willen we ook een keer heen gaan. was is nog nooit in Texel geweest. Wij gaan... En dat uh, ik net even vragen, want ik, ik kom namelijk wel eens op Texel. En daar zie ik een andere strandbeleving dan in Zandvoort. Ja, ja. Ook heel andere terrassen. Zeeland Ja, dat, in Zeeland hoort, dat ook. horen we ook. ja Het is toch een heel ander... Uh, nou ja, wat wij, onze kracht ook van Beach Club 10 en van Zandvoort is, is dat het nog pure strandtenten zijn. Het zijn nog strandtenten dus, nou ja, dan ga je snel naar afbouwstrandtenten, ja. waar een likkie verf uh, nog overheen wordt, waar een tafeltje scheef staat. Uh, de, ja, rond die zijn gewoon echt perfect gelikt en vooral in Zeeland, ja, ik vind het prachtig. Nou, juist ja, zo'n strandtent die dus iedere keer wordt afgebroken en opgebouwd, dat heeft ook wel weer zijn charme. Ja, dat, uh, dat kregen we ook van uh, meneer van Dirk Koninklijke Horeca Nederland te horen. Ja, dat is ook vooral de charme van Beachclubs hier en van het strand. Ja. Ja. Dus ja, we zijn zeker aan het kijken bij alle buren en vooral ook uh, andere provincies. Maar je moet toch maar net je eigen draai daaraan blijven geven en je eigen je, je kwaliteit waarborgen. Nou, het, het, het verschil tussen bijvoorbeeld Zeeland en Texel in Zandvoort is dat je als je bij uh, uh, in Zeeland. naar een strandtent gaat, of naar een strand gaat. dan zie je links één strandtent en houd het op. Ja. In ja. Tessel heb je paal 15, 16, 17. er zitten mijlen tussen. Ja. En hier staan natuurlijk met z'n allen naast Alle elkaar. Naast dat elkaar. is wel een heel groot verschil. Ja. ja, maar je ziet het al in hele het, het badtoerisme, zeg maar. Als je naar Scheveningen kijkt. bij ons gaan mensen echt met een handdoekje op het strand liggen. Nou, in Scheveningen heb je volgens mij één tent die bedjes uitzet. en voor de rest is er geen één strandtent nee, die bedjes uitzet. Dus ja, het verschilt toch heel erg. De beleving is ook anders. Het is wel wat minder groot, dacht ik. Ja. In Scheveningen. Ja. ja. daar zijn ze echt aan elkaar ongeveer. Ja, daar stond. zijn ze echt naast elkaar. Ja, ja. echt pal naast elkaar. En uh, met het gangpad ervoor, dat is, dat is wel leuk. En dat is ook een beetje het idee wat uh, de Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort graag zouden willen. Ja. Zie je dat ook zitten? Zo'n zo wandelpad voorlangs? Nou, ik zou het wel leuk vinden. Ja, het is alleen, ja, bij ons is het achterlangs. En ik zie dat ook niet echt als probleem. Ik vind nee. het ook wel leuk. Ieder, uh, uh, het zand is toch altijd iets uniek als ik zo uh, de toeristen ja. nog horen als je dat ook weer gaat betegelen hoeveel stand hou je dan hoeveel zand hou je dan nog over het heeft twee kanten ja, ja. Dus. Corrid, ja. even nadenken. Ik uh, zat me nog wat te bedenken. Um, een tegelplaats. Jullie zitten nou op, op deze plek. Maar was er niet een andere plek waarvan jullie zoiets hadden van... nou, daar had ik nog liever willen zitten? Of is dit echt de perfecte plek voor jullie? Dit is wel echt de perfecte plek, ja. Ik, uh, um, ik Van mij was het altijd een droom geweest, een strandtent. Ik ben echt opgegroeid bij Kerkman, uh, strandtent 24. Um, dus had ik ook een hele leuke uitdaging gevonden om daarin te gaan. Alleen Bas Zout vond de locatie van de haven en de locatie van de Beach Club 10 geweldig. Ja, want 24 is ook uh, in andere handen gegaan. Ja, nou, daar nou, hebben we ook echt nog wel over nagedacht met z'n tweeën besproken. Uh -huh. Maar uh, nee, het is toch... Uh, nou ja, we hadden in eerste instantie toen nooit verwacht dat, uh, dat de koop zou gaan staan uh, van Robin. En toen uh, was het toch... Ja, dat in, uh, me ook wel, ja. In november kwam het toch het woord eruit. En uh, nou ja, toen hebben we er zeker alles aan gedaan om deze plek uh, te veroveren. Ja, mooi die, die, uh, goed gedaan. He? Ook ja. zeker uh, de verkiezingen. Ja, het, heel erg goed gedaan. Ja, als, was, als je gelijk in het eerste seizoen paviljoen van, uh, van Nederland genoemd wordt. Is dat fantastisch? Ja, ja we zitten al vijf jaar ervaring, dat... Ja, ja, ah, ja, ja, ja. Nou, dat Zes is niet jaar. De en en uh, de vaste klanten, die kennen die ook wel, want die tippelt daar in de ronde met zo'n tikdoosie, en dan komt later iemand anders komt wat brengen. Ja. Dus dat is uh, allemaal goed. <laughs> tikdoosie, mooi verwoord. <laughs> ja. Hoi, hey, ontzettend bedankt voor de, de komst, en ontzettend gefeliciteerd met jullie uh, verkiezingen, en uh, ik zou zeggen, nou, volgend jaar nog maar een keer. Zeker weten, dan zitten we hier gewoon weer. Is goed, dankjewel. <laughs> Fijne dag. Dankjewel. dankjewel. Ja. Welcome, Maison Crew, met Bounce, Rock, Skate and Roll. En skaten, dat is waar we het over gaan hebben... want aangeschoven aan tafel is Laura van der Plas van D66. Laura, welkom. Dank u. En we gaan het hebben over een uh, mogelijke komst van een skatepark in Zondvoort. En wat is jouw betrokkenheid daarbij? Uh, mijn betrokkenheid? Nou, ik heb onlangs een uh, brief geschreven naar uh, het college van BMW... met daarin een aantal uh, vragen... Uh, dat ik graag wil weten hoe het college aankijkt tegen de komst van een, een skatepark. En uh, nou, ik zal even uitleggen hoe dat uh, zo ja. is gekomen. Het begon eigenlijk al uh, nog in de verkiezingstijd. Toen waren we met D66 in het dorp uh, met de mensen aan het, uh, aan het praten. Dat is de zogenoemde ingesprekdag. En uh, dan vraag je aan burgers van, hè, wat ziet u nog zitten, of, of, of wat zou u graag willen voor Zandvoort, wat, uh, waar, wat zou u willen dat er verandert, en uh, dan konden ze hun tekst konden ze op een a uh, aanviertje zetten. En, uh, een soort wensboom. Een soort wensboom, ja, precies. <lacht> nou, toen was er ook een klein jongetje die zei van, ah, ik wil graag een, uh, een, een skatepark, uh, een goed skatepark uh, in Zandvoort. Nou, dit is een van de momenten geweest dat ik in aanraking kwam met mensen die aangaven dat ze dat leuk vonden. Um, als er inderdaad uh, iets uh, op dat gebied zou komen. Um, en nu was het zo dat er in uh, januari was uh, de jeugdraad, was het, uh, het landelijke debat. Ja. Of het landelijke, het jaarlijkse debat. En um, daar worden dan uh, drie verschillende projecten voor gedragen. En een van die projecten uh, komt dan in aanmerking voor een subsidie. Nou, in, in dit geval was een van de projecten de renovatie van het uh, skatepark... Uh, in de letterkundige buurt. En, uh, nou ja, dat project heeft het uiteindelijk niet gewonnen. Maar uiteindelijk bleef wel de wens ook bestaan bij een hoop scholieren... dat volgens mij dat park uh, ook op zijn duur uh, gerenoveerd zou worden. dat nou, was ook weer een signaal hè, dat uh, skaten leeft gewoon. Je ziet het ook uh, op de boulevard. Uh, skaten uh, is, is hartstikke leuk. Het is hartstikke ja. ja. Alleen ik weet ook van... Uh, allerlei, uh, <tus> Bankjes, trappetjes, zie je ze naar beneden zuizen. Ja, gaat dat gaat als mis. mis maar. Ja. Dat was mis. Ja. Maar dan zie je de, de jongen opkrabbelen en vervolgens bespreken ze die truc en dan gaan ze het nog een keer doen. Van hun opstaan. Terug naar het eerste park. Want het project had het natuurlijk niet gewonnen. En we hebben die jongelui hier gehad. Die die discussie gevoerd hebben. ze vonden dat wel erg sneu. Maar ze gunden het andere project toch wel de prijs. Ja, dat was ook een mooi project. er is dus een parkje. Net over spoorbomen. En hoe ziet dat eruit? Wordt dat ook opgeknapt nu? Nou, volgens mij zijn er nog niet concrete plannen om dat... Okay. Uh, Elk parkje park, ja, nou, is dat. dat Het is een speelparkje gewoon. Een, een skate-speelparkje. Ja, maar en, en alle speelplaatsen uh, van Zandvoort... die vallen onder uh, de, de zogenoemde notitiespeelplaatsen. Ja. En daarin staat ook een passage over... dat er, dat er om de zoveel tijd wordt gekeken naar renovatie. Ja. Dus dat staat ook misschien wel op het programma. Dat ja. kan ik niet helemaal uh, zeggen. Maar dit... Uh, maar ja... Waar ik eigenlijk op ja, wil is iets anders. Die kwam wil ja. ik ook op. Uh, uh, jullie emen op, uh, op, op een, een, een, een nationaal, internationaal skatepark. Uh, zoals je wel eens ziet dat er superwedstrijden gehouden worden met, uh, met hele ploegen. Ja. En, en dan heb je het toch over, over een park. wat uh, eigenlijk hier op het watertoren zou moeten komen. Uh, in, nou, wat wat dat is de vrouw, een <laughs> goed Waar idee. zou je dat willen hebben? <laughs> um, nou, ik, inderdaad. Ik bevestig dat het, hè, het idee van een grote park. Is... Ik zou dat. Uh, mijn hele fractie en dus ook, uh, wat we hebben gehoord... Een, een hoop mensen in Zandvoort zouden dat volgens mij mooi vinden... als dat hier zou komen in Zandvoort. Volgens mij past het ook wel bij, bij Zandvoort als Zeker. toch een hele sportieve uh, bad, badplaats. Maar, maar waar? Waar en, uh, zou dat moeten waar, komen? Nou, Dat is dus eigenlijk ook uh, de vraag die ik heb gesteld aan het college. Want zij hebben daar, denk ik, veel beter zicht op. Van wat zouden mogelijke plekken zijn uh, op de boulevard... Of in de buurt, in ieder geval van het strand. Want ik denk dat dan zo het allure van zo'n park komt hmm. extra goed op. Dat zie je ook in dat voorbeeld dat ik heb gegeven van het uh, Venice Beach Park uh, in L.A. Op het plein, op de middenboedevaar. Nou, ja, to be honest, het Venemaplein zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar ik begrijp, er zit ook een andere kant van het verhaal. Dus aan de ene kant is het natuurlijk, uh, zo'n park kan een hoop mensen aantrekken. Kan goed zijn voor de economie, voor, voor, uh, voor de jeugd. Maar je moet ook zorgen dat, denk ik, dat, dat er zo min mogelijk overlast ja. is. En ik denk dat het goed zou zijn als, als het college zou kijken naar van... Hey, is er ergens een, een, een locatie... Te vinden wellicht bijvoorbeeld op het circuit um, Zit je, of maar, zie je op dan niet een beetje uit de loop um, ik, ik, ik zag dat namelijk in, in ja, jullie bericht ja. staan dat het uh, dat eventueel het circuit ook een locatie zou ja, zijn ja. en dan denk je, ja uh, ik zoek dat toch in het dorp ja nou ja ik hoewel daar weinig ruimte is maar nou er zijn vast wel wat plekken te vinden maar dan zul je gewoon nou, een goede afweging moeten maken tussen hè, de mate van overlast die zo'n park misschien zou kunnen veroorzaken. En, maar dat hangt ook weer samen met de grootte van zo'n park. En, en kan je er misschien iets van... Uh, ja, of de manier waarop je het inricht... Um, dan zijn er misschien zeker mogelijkheden ook in het dorp. Um, ik ben daar op zich geen tegenstander van. Um, maar de reden dat ik ook het circuit zelf uh, had genoemd. Is dat er natuurlijk ook in de uh, structuurvisie wel ook iets al was gezegd. No. Over dat de komst van een sportpool uh, op termijn ook interessant zou zijn. En toen was een locatie um, uh, in de buurt van het circuit genoemd. Dus dat is, lijkt me een reële mogelijkheid. Ja, Maar aan, aan de andere kant ook. is daar natuurlijk de sociale controle van ontwonenden niet aanwezig. En dan heb je toch weer zo'n plek die dan ver weg is. Ja. En, en ja, daar gebeurt natuurlijk zo'n zo'n jongere skatingplek. Lange jongeren skating. Ja. Nou, dan haal ik toch ja. even dat uh, voorbeeld aan... van dat skatepark uh, in LA. Ja. Um, er is een hele soort van community ontstaan. Uh, want dat, dat skatepark daar... dat bevindt zich op het strand. Nou, Dat is op zich ook niet een plek... waar uh, zozeer veel sociale controle is. Op het moment misschien dat het hmm. niet heel zonnig weer is. Of ja. Uh, ja. Ja. Ja. En, maar er zijn daar allemaal mensen... die uh, als vrijwilliger... Uh, daar uh, toch betrokken zijn met het park. Om het schoon te houden. Maar ook, <coughs> eh, of die, die mensen zijn aanwezig van morgens vroeg tot avonds laat... dan zit dan natuurlijk ook een soort van sociale controle aan verbonden. Maar misschien kan je ook denken aan... Uh, misschien zijn er wel sportclubs die zich eraan willen verbinden. Um, of is er misschien toch een... een moet, je er, moet je denken aan een organisatie die zich eraan moet verbinden... een, een meer commerciële organisatie. Nou, Het idee ook... Ik, ik, ik denk ook, dat, dat ze maar, dan zich dan moeten verenigen... en dat ze dus ja. moeten aantonen... we hebben zoveel potentiële leden... en dan kunnen ze zich aansluiten. Ja, dan, dan, dan zou je eens een skateclub op moeten richten. ja. Dus je noemt, het, dat vind ik wel interessant, je noemt de Venice Club uh, op het strand. Ja. Er is natuurlijk in Zandvoort uh, op een paar plekken nog ruimte tussen strandtenten. Ja. Is dat een reële optie, denk je? Of mag je op strand dat soort dingen in je Zandvoort niet uithalen? Um, ik weet niet hoe dat met het uh, met, met beheer van het strand zit. namelijk. Ja, ik weet ook niet of, of dit uh, mogelijk is volgens het bestemmingsplan. Nou, om, maar omdat ik omdat heb... je die ruimte wel hebt. Ja, ja. Ik uh, weet je, dat is ook iets wat het college heel goed daarin kan meenemen. Ik heb ook gezegd: van uh, wat zijn. Uh, volgens u uh, goede locaties? Um, en wat zijn eventuele belemmeringen daarin? Dus uh, ik hoop ook dat ze daar dan eventueel iets over zeggen. Wat wel een nadeel is van een park op het strand, is dat je natuurlijk te maken hebt met veel zand. En, uh, dat is de wieltjes, ja, dat dat is niet, Voor het skate is dat echt ja, ja. problematisch. Aan de andere kant, uh, in, dus in, in L.A. heeft zich dat uh, opgelost door die groep vrijwilligers die elke dag gaan schoonmaken zijn. Maar ik vind het idee van in de buurt van het strand, maar dan meer in de buurt van de boulevard, op de boulevard. Nou, dat spreekt mij persoonlijk wel aan. Ja, ik... Ik vind persoonlijk dat er veel te weinig wordt gedaan met de boulevard. Want er kan alleen maar opgelopen worden. Ja, er staan nu een paar leuke En skaten kan je erop. Ja, maar wat ik ook hoop is... Het mag volgens mij niet eens dat er eigenlijk ook marktpartijen zullen zijn... die dit signaal ook op zullen pikken. En juist misschien ook als er aangegeven wordt van... nou, er is misschien wel ruimte hier en daar. Hè, dat... dat... Ja, oude ...college- marktpartijen bij elkaar zullen komen... ...en dat daar misschien iets moois uit zullen. Dat, uit dat uitkomt, ja. We hadden dat oude Dolfirama gebouw ...dat was ja. een tijdje in ska indoor skating. Ja. ja, dat klopt. Maar dat is Heb ook helaas ik helaas nooit, nooit bij geweest. Nee. Ja, ik heb het, het ook gezien al gezien. Het, het is, lang doorheen, doorheen, hoor. Het is uh, ja... We wanneer was dat, Cor? Nou ja, tien jaar geleden ja, nou ja, of zo. Het is echt heel lang geleden. Ja, dat was wel een mooie plek. En als het dan regent, dan kun je er ook indoor skaten. Ja, dat was de ruimte is ervoor. Misschien is dat wel een optie. Ja, een paar jaar uh, nou, nou, dan hele kom je daarmee net voor, uh, voor het uh, uh, in het reces. met ja. die mensen allemaal een beetje rusten en dan komen jullie met een, uh, met een plan. Nou volgens mij is het college hartstikke hard bezig, juist in de Tada. zomer. Nu er wat meer rust is, uh, doordat er geen uh, raadsvergaderingen zijn, kunnen ze zich vol focussen op... Dat uh, is een beetje doorwerken. Nou, <laughs> eindelijk niet opgaan, want we besluiten. En, en het is ook een onderwerp dat wel past he, nu in deze tijd bij de zomer. Ja, he, en, ja. en, en, kunnen we er een beetje bij weg dromen? Hey, um, ik kom even op dat reces, omdat er uh, toch van alles moet gebeuren in Zandvoort. Hè? Jullie uh, de, de, gebeurt dat achterliggend? Of ligt het nu echt helemaal stil? De politiek? Nee, ik denk dat de politiek altijd doorgaat, wel. Uh... Nee, jullie als partijen met elkaar, bedoel ik? Ja, um... Nou, ik heb nu niet direct heel veel contact met andere partijen. Maar uh, ja, we hebben onlangs ook nog gezeten met onze eigen fractie. Ja, de voorzitter is aan tafel, zie ik. Dus... Hij wil niks zeggen, maar... <laughs> nee. ja, het, het, het, draait, het draait dus wel gewoon door. Alleen zijn er geen raadsvergaderingen. Dus uh, um, echt uh, hangende besluiten worden niet genomen. Nee, nou ja, we zijn zelf gewoon uh, hard bezig met uh, nadenken over hè, wat, uh, hoe, wat willen we nog meer voor Ja, en, ja dat, Ik bedoel, tuurlijk, iedereen gaat lekker ook op vakantie. <coughs> uh, maar juist als je afstand neemt hè, van de zaken, dan, hè, dan uh, komen er juist Beetje de meest blik. creatieve uh, ja. ideeën vaak naar boven. En, uh, maar ik kom uh, mijn fractie in ieder geval regelmatig tegen, ook in het dorp. En, uh, nou, hebben, jullie, uh, hebben jullie pas uh, vergaderd, onthul je net? Uh, er zijn ja. er nieuwe ideeën bij D66 over Zandvoort? Nou ja, dit skateboard. is eigenlijk. Ja. <laughs> Uh, nou, niet zozeer iets wat ik, uh, wat ik nu hier kan delen. Ik bedoel, we hebben altijd ideeën natuurlijk. Ja, ja. Um, maar ja, als zijn, het iets net, is om te delen, dan uh, we zijn, we zijn net over kom de ik helft. hier aan tafel zitten. We zetten. zijn net over de helft uh, van de periode. Jullie uh, gaan denk ik eind van het jaar volgend jaar wel eens een beetje nadenken... over uh, de volgende periode. Um, afgelopen twee jaar hebben jullie... Uh, um, wat bereikt in jullie speerpunten van de politiek, D66-speerpunten... Um, zeker. Ik denk, um, nou ja, we staan natuurlijk volledig achter het coalitieakkoord. En als je kijkt naar het coalitieakkoord, dan zijn er echt een hoop punten. Um, die, die zeker al uh, bereikt zijn. Um, of in ieder geval waar we mee bezig zijn om die te bewerkstelligen. <tie> als je ook kijkt naar de drie speerpunten. Dan uh, he, we zorgen dat Zandvoort financieel uh, een gezonde gemeente wordt. Dan denk ik dat dat een hele belangrijke is. Dus, dat dus is redelijk gelukt. Nou, daar zijn we, ja, dat gaat goed. Ik bedoel. Dat is natuurlijk ook al in gang gezet tijdens de vorige periode. Maar ik denk dat er wel voortgang aan is gegeven. Um, uh, zorg voor iedereen die dat uh, nodig heeft is ook een punt dat uh, constant aandacht heeft en ik denk uh, nou ja, dat we daar ook uh, zo goed als mogelijk uh, mee bezig zijn en, uh, nou, uh, zo kan ik doorgaan en, maar wat ik ook nog even als een concreet punt wil ja? noemen wat niet zozeer uh, tot die hoofdlijnen wordt van het coalitieakkoord is natuurlijk ook de invoering van het burgerinitiatief en ik hoop ook wel dat we dat, nog, of dat, dat instrument een keer door de burgers uh, ingezet uh, gaat worden is, dus, is, daar, is daar nog <coughs> niet een groep burgers? Burgers, heeft hij daar gebruik van gemaakt, hè? Nee, nog niet. Nou, dan zal dat ze binnenkort wel een keer komen, denk ik. Nou, ja. Uh, ja, die noemt zorg. Is het jou bekend dat uh, AMI uh, onder toezicht staat? Uh, dat uh, heb ik uh, volgens mij eerder meegekregen, Want Dat was wel een, een, een, een, een groep die al eerder wat... Uh, een, in een, de... Een, een, de, de zorgverlener die Zandvoort, de gemeente Zandvoort ook gebruikt. Dan moet ik je zeggen dat dat niet helemaal mijn hoofdportefeuille is. Ik focus me met name op ruimte en economie. Veel ruimte voor een skatepark. Ja. Heb dus, ik, uh, omdat ik je zelfs vooral nee, maar Ik ben niet helemaal bij, zeg maar, bij de meest recente ontwikkelingen op dat gebied. Dat kan ik je ja, wel ja, maar... zeggen. Ja. Uh, financieel uh, uh, gaat het beter. Dus ja. er, uh, en het de derde punt, trouwens, dat oh, schijnt goed aan te halen. Is uh, dat we natuurlijk gewoon uh, ook vanuit uh, economisch-toeristisch perspectief. een sterke gemeente <kijkt> willen maken van, uh, van Zandvoort. Um, Zandvoort is natuurlijk een, een, echt een badplaats. Ik uh, noemde het in uh, de brief die we hebben gestuurd naar het college. ook de badplaats van, uh, van uh, Metropool-Regio uh, Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Ja, en ik vind dat het best wel goed is als we proberen een aantal mooie zaken naar ons toe te trekken. En, uh, door, uh, bijvoorbeeld door zo'n skatepark, inderdaad. Ja, nou, een skatepark maar, is, is, is zeker uh, toeristisch en economisch aantrekkelijk. Ja. Um, maar er zijn natuurlijk ook al... Er zijn echt ontwikkelingen. En ik denk dat het ook echt wel zichtbaar is al. He? Ik noem maar even de palmbomen. Dat, is, nou, dat geeft toch ook een, een, een hoop... Uh, ja... Mooie beelden, in ieder geval. Ja, Hoe moet je dat nou, zeggen? Ja, de uitstraling. Ja, de gehoord. uitstraling. Ja. Ja. En... Uh, het is goed om daar ook aan te werken. Want dat heeft toch een positieve invloed op de mensen. Dus, nee, ja. een meneer was er wat minder blij mee met zo'n kiosk. Maar oké, okay, die stond precies voor het vleetje. Ja. oké. Okay. Um, dat zijn dingen die, die gaan zeker volgend jaar terugkomen. Uh, hoe, hoe denken jullie uh, over uh, toerisme lange termijn, maar ook in de winter? Nou, het zou mooi zijn als we ook een aantal... Um, Um, um, zaken kunnen creëren die uh, in de winter gewoon een hoop mensen aantrekken. Um, dus uh, ja, ik ben ook zeker wel aan het nadenken over wat wat voor concrete zaken dat dan zouden kunnen zijn. Maar neem niet weg dat ik denk dat uh, het huidige college... daar ook heel goed mee bezig is. Om, om, en, en in samenwerking natuurlijk met het VVV. Ja, maar ook met Amsterdam. Om, uh, om dit verder tot ontwikkeling te brengen. Uh, in, in de zomer... Uh, de, de badgasten, de toeristen die echt voor het strand komen. Maar, uh, ja. Daar praat ik over heel lang geleden. In september ging voor op slot. En in uh, Tweede Paasdag ging die weer open. En we willen natuurlijk nu ook uh, een soort jaar rond... Ja, en daar nee, je, ik Daar zou je wat aan moeten doen, denk ik. Nou ja, de eerste actie was natuurlijk ook al... Uh, de kosten voor het parkeren in de winter uh, te verlagen. Uh, of tenminste, dat... Uh, uh, ja... Verlaag, het, het, het verlagen in de winter en het, het verhogen in de zomer, dat ja. is eigenlijk de, de crux. Uh, ik neem aan dat dat eind van dit jaar nog geëvalueerd gaat worden met jullie. Ja, dat is wel de bedoeling dat het geëvalueerd gaat worden. Welk moment precies weet ik niet, maar dat krijgen we al toch... Er, er, er is nog geen uh, concreet inzicht in uh, hoe dat bevalt of hoe dat uh, financieel beter of slechter is. Uh, nou, de begroting zal denk ik ook wel uitwijzen hoe we daarin staan. Dus, uh, maar ja, die evaluatie, daar uh, heb ik volgens mij nog niks. Nee, nou, dan nou. Komt, nou dat is natuurlijk pas het eerste seizoen dat je dat doet. Ja. Dus je zal dat zeker moeten afwachten. Wat, ja. wat ik nou bijvoorbeeld uh, zo frappant vind, dat uh, een, een aantal jaren geleden, een aantal jaren geleden, ik denk zo'n 15, 20 jaar geleden, was er een plan, Zandvoort, 12 maanden zomer. En er was voor het binnenste kie was er dan uh, overdekte koepels waren daarvoor bedacht. En het was toen door de provincie afgeschoten omdat toegangswegen naar Zandvoort waren onvoldoende. Nou, inmiddels zijn er geen nieuwe toegangswegen bijgekomen. Ze zijn zelfs iets smaller geworden hier en daar. En we gaan toch naar die twaalf maanden zomer toe. En dat vind ik heel apart, omdat vroeger kijkt men daar heel anders aan dan nu. Want nu, uh, ja, je ziet natuurlijk ook dat uh, de economie niet moet in de winter doordraaien in Zandvoort. Ja. Uh, ondernemers kunnen niet alleen maar leven van uh, een, een drie, vier maanden zomer en dan stoppen. En als je dan... Uh, al die plannen ziet van vroeger. Het is allemaal afgeschoten omdat men het dat niet zal zitten. Nee, nou, het, het lijkt mij op zich nog uh, steeds goed om wel te focussen op jaar rond uh, ja. toerisme. En ja, om even meer vanuit mijn persoonlijke ervaring te spreken. Uh, sport. Um, ik denk, watersport gaat hier ook gewoon door in de winter. Uh, je ziet enorm veel uh, kiters, surfers en um, het idee van uh, een skatepark is één. Maar wat, wat ik ook nog heel goed zou vinden, als er misschien toch echt wel zo'n soort van watersportcentrum of, of sportpool zou komen. Ja. Um, wat gewoon zou kunnen zorgen voor, ook voor indoor jaarom uh, activiteiten in combinatie met die zee die daar ligt, die ook uh, regelmatig bruikbaar is. Dat die, zou die, die, de zee is gratis. De zee is gratis, Zolang die hebben een, we gewoon. Dus uh, even de muziekje draaien... en dan kunnen we daarna nog een heleboel plannen met uh, met Laura doornemen. Ja. Zoals wij dat nu doen. from Salon met de Japanse versie van YMCA. En dat nummer hadden we uitgezocht... omdat er een bevrouw zou komen over het sushi-restaurant... wat net geopend is. Maar die is er nog niet. Maar die komt wat later. Dus die we ah, later. hebben de alle ah, tijd om Vandaar. nog even met Laura... Door te, door te bomen over het Zandvoortse en de Zandvoortse politiek en de skatebaan die geopperd wordt door D66... en ja. waar uh, zeker uh, een toeristische trekpleister zou moeten worden. Uh, we zijn nog niet, nog niet eens over de plek... Maar wel liefst in het centrum. Nou ja. En dan gaan we. Uh, dat dat nog is jouw verder. visie. <laughs> ja. ja, ik zie hem wel zitten hoor. <laughs> dan dat gaan we top. ook nog verder, want je haalde ook aan een, een, een, een jaar rond watersportcentrum. <hums> Moet je dan niet een beetje naar, um, naar de zeilvereniging? Ja. Volgens mij zijn er meerdere plekken in Zandvoort... waar hele mooie dingen gebeuren op het gebied van watersport. Eens. Op Sowieso het strand eens. met name. Eens. En de reden uh, of dat ik inderdaad even een, een watersportcentrum aanhaal... is omdat het in de structuurvisie staat genoemd. Als zijnde een gewenste, uh, gewenste ontwikkeling voor Zandvoort op de lange termijn. En er wordt concreet gesproken over een plek op het circuit... in de buurt van de boulevard. Uh, maar, ik, maar, er staat ook in die structuurvisie, aan aan Zee plus, ja. dat de wens is om een jachthaven aan te leggen in Zandvoort. Ja, <lacht> nou, de heer Demmers kwam daar onlangs. Uh... Dat, ja, ik heb het ook opgesteld. Nee? Maar dat, ik, dat, ja. dat het ja, is alleen maar beleid. Want uh, vervolgens heb ik lopen Google op internet en er is dus een, uh, een, een stuurgroep is al zes jaar bezig om te kijken van ja, waar ligt de behoefte aan voor, voor watersporters. Ja. En het is dan dat je van de kust, vanaf den Helder... tot en met het uiterste puntje van Zeeland, moet kunnen. Uh, ja, city hoppen met, met een uh, zeiljachtje of een bootje. En dat je van ja. jachthaventje naar jachthaventje gaat. Nou, ja. ik sta ook niet meteen negatief tegenover een En dan, een, dan zou je daar haven, omheen maar... natuurlijk een leuke watersportcentrum dat, kunnen maken. Ja, maar dat is natuurlijk nogal een groot project wat je niet zomaar van de ja. grond krijgt. Um, en zoals de heer Demmer al aangaf, je zou dan misschien moeten kijken in ja, ja. hoeverre je een soort van sponsoring zou kunnen krijgen vanuit het Rijk, of vanuit de provincie. Dan moeten en, er wel marktpartijen zijn, denk ik, die dit zien er zitten. En er moeten marktpartijen zijn. Um, kijk, dat de economie trekt volgens mij wel gewoon wat aan. Ook al hebben we nu weer wat tegenslagen. Maar hopen dat ze op zich de, de, de groei wel uh, doorzet. Wie weet dat er dan wel weer uh, marktpartijen zijn die gewoon echt ook behoefte hebben aan investeringen in dat soort grote projecten. En nou ja, een, een, een, een haven, dat klinkt natuurlijk uh, fantastisch. Maar ja, wel realistisch blijven in de zin van. Uh, hoe zouden we dat dan gaan doen? Wat is de, de, de weg daar naartoe? Uh, wat zijn eventueel mogelijke uh, sponsoringen daarin? Ja de gemeente Zandvoort zelf kan dat niet zo bewerkstelligen. en dat en, moet een samenwerking worden. Er moet een soort synergie ontstaan tussen uh, overheid, uh, lokaal, uh, maar ook ja, de de overheid, op landelijk. wordt dat wel uh, gestimuleerd om dat uh, te doen. Ja. Daar is dus behoefte aan. En dat maar ook dus inderdaad dus heel belangrijk. de politiek, uh, marktpartijen, dat, dat, dat, dat moet samenkomen. Dat, uh, dus, uh, dat wordt toch een heel, uh, heel project. Ik denk dat, om uh, um het even bij elkaar te houden, de, de, de kleinere projecten, eigenlijk op ik even Belangrijk zijn, want die zijn sneller gerealistisch. Nou, die zijn misschien het meest realistisch op dit ja. moment. En uh, laten we daarop focussen. En van, ja. Die kunnen we lokaal nog oppakken. En die grotere projecten heb je weer andere partijen voor nodig, ja, En er zijn ook dan misschien dan niet zo snel te vinden. De... Maar je kan daar gewoon achterliggend over praten. En, uh, zeker, de, de, zeker. En als je wil dat daar iets in, on, in, gaan, in gaat ontstaan, dan ja. moet je er zeker over praten. En dan, dan moet je dat in elkaar gaan uh, aanwakkeren, dat vuur. Dus dat. Uh... Ja. Ja. dat is ik, ik, ik zie bij jou twee uh, zaken. En het einde van, daar wil ik nog even op terugkomen... Eén ja. uh, is het skatepark en twee is een, een, een, een meer uh, watersportcentrum. Ja. Uh, je zegt zelf, er gebeurt niet alleen in de buurt van uh, de Zuilvereniging. Nou, als ik naar de spot kijk, is dat ongeveer plek twee... waar uh, heel veel uh, ja, watersportdingen en mooie dingen, dingen, en daar, mooie dingen ja. gebeuren. Uh, zou je het zien zitten om daar een permanent uh, watersportcentrum te creëren dan? Op die locatie? Ja. Nou, ik denk dat dat in eerste instantie aan hun is ook. Of zij dat zouden ja. willen dan. Um, ja, en ik weet ook niet of, of het strand daar de perfecte plek voor is. Um, ja. Ik vind dat lastig om dat nu zo te zeggen. Ja, het komt bij mij ook zo naar beneden het warrel, hoor. Dus uh, ik zie ja. dat strand vormen en denk ik, nou, is dat wat? Ja. ja. Nou ja, is misschien wel iets om over na te denken. Wat? Maar dat zal dan zeker ook met de ondernemers uh, besloot worden. Dan gewoon een sluisje daar ook. Nou ja, als ik uh, in de winter langs de, langs de boulevard wandel, uh, dan zie ik uh, mensen met een autootje naar beneden rijden. En die staan daar uh, in hun blote kont uh, een pak aan te trekken. En gaan volgens de zee op. Dan denk ja, daar is dat zeker boel hoeft ervoor? heeft ook zo'n charme hoor. Gewoon uh, die kou die eromheen. er omheen Ja, ja dat, dat zal. Dat zal. <laughs> jij als surfer moet dat weten. Ja. Doe je dat ook zo dan? Nou, ik heb het geluk dat ik natuurlijk vlak achter de boulevard woon. Dus ik ga meteen, uh, dus pak wandel, meteen een douche na ja, het surfen. Je wandelt al, wandel je naar huis en dan klaar. Ja. Ik ben toen al een zomer. lid geworden van de reddingsbegade. Ja, dat kan ook nog. <laughs> Maar wie weet zijn die, uh, die plannen er. En, en, en het is wel goed als ze daar misschien... Uh, Ik wil nog even afsluiten op het uh, skatepark. Die vragen zijn gesteld. Wanneer verwacht je daar antwoord op? Ja, ik hoop zo snel mogelijk. Uh, kan het soms heel lang duren. Er is mij gezegd dat er hard wordt doorgewerkt in de zomer. Ja. Dus uh, ja, wie weet uh, op korte termijn. Kijk, ik heb ook gevraagd aan de wethouder of hij eens wil gaan praten met de provincie en uh, uh, met het circuit dus. Dat op zich zal misschien nog wel even kunnen duren. Dat weet ik niet, hoe, <coughs> hoe de connecties precies liggen. Uh, maar dat kan hij natuurlijk wel al vrij snel toezeggen. Dus uh, ja, ik hoop uh, dat dat niet al te lang gaat duren. Nou, het binnencircuit is misschien een hele mooie plek om daar wat te doen. Nou, ik denk dat daar heel veel mogelijkheden liggen nou. bij zo'n circuit. En niet alleen voor skaten, misschien ook nog voor allemaal andere activiteiten. Je hebt natuurlijk ook nog het mountainbike parcours. Dat is een ja, dat... ontzettende aantrekking. Uh, nou, je, je ziet dat mountainbike traject. Dat is een beetje verzonnen door een Zandvoort. Die denkt van, nou dat vind ik wel leuk, een beetje duin hier. Uiteindelijk is dat uitgegroeid tot een uh, Nederlands vermaard uh, trek. Mensen komen hier uh, mountainbiken. Ja. En dat zou je natuurlijk met zo'n skatepark ook kunnen creëren. Ja. Ja. Een beetje kwaterij erbij zou ook leuk Goed voor de economie ja, ja. van Zandvoort. Goed, ik uh, denk dat wij over skatepark. Ik denk dat we meer dan genoeg uh, gebabbeld hebben. We hebben het ook even over zijdelings uh, over D66 gehad. En uh, je bent in recess, dus ik wens uh, jou een prettige vakantie. Hartelijk dank. En uh, we dat komen jouw... zeker na het recess nog een keer terug. Ja, dankjewel. Dankjewel. Oké. Okay.